De natte kok met het NOS journaal. De eerste premier voor Redcar zegt dat zijn Britse collega Johnson hem vandaag geen voorstel heeft gedaan over hoe de Brexit onderhandelingen weer op gang kunnen worden gebracht. Johnson wijst het brexitakkoord met de EU van zijn voorganger mee af... onder meer vanwege de zogenoemde backstop. Dat vangnet moet voorkomen dat er na de brexit... een harde grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland wordt getrokken. Volgens Johnson is er nog tijd om tot een alternatief voor de backstop te komen... voordat zijn land op 31 oktober uit de EU stapt. Het nieuws over de bemoeienis van ambtenaren met de strafzaak... tegen PVV-leider Wilders zal zeker politieke gevolgen hebben. Dat verwachten de regeringspartijen. Toch willen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet vooruitlopen op een parlementaire enquête, maar eerst het oordeel van de rechter afwachten. Ook willen ze bijgepraat worden door, Grapper, door minister Grapperhaus van Justitie. De fractievoorzitters zeggen geschokt te zijn door het bericht dat ambtenaren van justitie zouden hebben aangestuurd op een harde aanpak van Wilders in het minder Marokkaanse proces. Honderden mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen 5G... de opvolger van het huidige mobiele internet. Volgens de organisatoren is straling van het 5G-netwerk... schadelijk voor de gezondheid en ook zijn ze bezorgd over privacy. De demonstranten liepen van het Centraal Station naar het Binnenhof en weer terug. Bij Breda is een trein tegen een graafmachine gebotst. De internationale trein was onderweg van Brussel naar Amsterdam... en is over de hele lengte beschadigd. Er zijn geen gewonden... De graafmachine was vermoedelijk aan het werk bij het spoor. Het treinverkeer op het traject ligt stil tot ongeveer half vijf. En er worden bussen ingezet. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 18. Morgen is het wisselend bewolkt. En op een enkele bui in het noorden na blijft het dan droog. Het wordt ook iets warmer. Ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de haling van Zandvoort op Zandvoort. En nog in het teken van uh, regen. Ja, want uh, het weer uh, van vandaag is niet zo mooi. Maar we beginnen uur twee met een zonnetje op deze zaterdagmiddag. Daar zijn we wel blij mee. in uh, de maandagmiddag uiteraard voor de herhaling. En de draait nog wet, wet, wet ook. Nou, krijg nou wat.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 En het schijnt een prijs te zijn. Dus ik zou gewoon morgen even gaan tussen drie en zeven uur. Het pannenkoekenhuis daar in het Renaldepark in Haarlem. Deze ruige plaatsje, hoor. de Cheap Trick en I Want You To Want Me. De live versie daarvan, wat, ja de gewone single versie die klinkt eigenlijk voor haar meter, om het zo maar te zeggen. Live is die gewoon, helemaal leuk. Deze van uh, Cheap Trick. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over de meet and creed van de familie Rutte. Ja, uit Paul uh, bekend en uh, Rood van Buringen had ze vorige week, uh, afgelopen week in de uitzending... En, uh, wij gaan daar zo dadelijk nog een keertje naar luisteren. Maar eerst krijg je deze van Toto. The other side, Rosanna, Rosanna. I didn't know that a girl like you could make me so sad, Rosanna. En dat was uh, Toto en uh, Rosena. Ja, afgelopen uh, vrijdag had uh, collega Roy van Buring in de uitzending. Elisa, jij kent het niet waarschijnlijk, maar ik wel. Want ja. uh, ik keek altijd naar Porlopos. Het Spaanse dorp uh, Porlopos. Een uh, serie op uh, RTL 4. Dagelijks, zo rond uh, half tien, werd hij uitgezonden. Vier families... Uh,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 Dat is morgen zondag 8 september van 3 tot 7 uur. Nou, ze zijn daar niet alleen, nee. Er wordt ook nog gezongen door Johan Kettenburg en Ramon Zonbergen. Zij komen daar morgen optreden. Wordt een geweldig feest. De familie Rutte gaat ook nog een heel mooi cadeau geven aan, aan iemand die daar aanwezig is. En iedereen is van harte welkom morgen daar dus in het pannenkoekenparadijs in Haarlem. Nou, gisteren was er bij ons in de uitzending Elisa en Roy Verbueningen sprak met haar. Um, ik heb Elisa aan de telefoon en Elisa ja, is een van de families, familie Rutte, die welbekende familie uit het programma. Goedemiddag Elisa.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 bedankt en heel veel succes de komende tijd. Nou, jullie ook heel erg bedankt. En we uh, vonden het uh, superleuk om uh, te gast te zijn bij jullie in het programma. Dankjewel. Doei, doei. Zo geweldig. Hè. Het interview uh, wat uh, Roy had met uh, Elisa van het uh, Spaanse dorp Polopos. En uh, we worden uitgenodigd, Albert-Jan, om daar een uh, live uh, uitzending te maken.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 Spijt maar verder Jij raakt alles toe.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 Uh, morgen in Haarlem uh, in het uh, pannenkoekenparadijs op. Deze Johan Kettenburg, samen met Ramon Sandbergen. En dit is zijn nieuwe single, Alles is over. Ik voel een gedicht aankomen, Albert Jan. Ja, dat was een verrassing wanneer, maar ik zie een ja, nee, gedicht aankomen. Ja, geweldig. Alles is over. En uh, we moeten binnenkort ook uh, naar uh, Porlopos, of misschien uh, volgend jaar zomer, maar...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 Echt waar? En geen twee. Nee, dat klopt. Dat stelt eigenlijk niks voor, kerstmis dus in Spanje. Hmm, maar goed, okay. wij maken er wel een feestje van. Ja, een groentje of twintig of zo eh, dan ja. toch? Ja, een locatie zet je regelen en dan. Uh, hup, de lucht. Ja, even. Martijn en uh, Markers, kom op. Hé, <laughs> hey, uh, half vier, de klok doet het weer goed het, uh, voor de evenementen. Nou, allereerst, ik zei, het was al eerder aan, aan de orde geweest tijdens deze uh, uitzending. Uh, de tentoonstelling Historic Grand Prix.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 Een hele mooie band dus vanavond op het Raadhuisplein. Daar het podium na de parade die vanavond om half acht plaatsvindt door het dorp. Met alle historische auto's die dan langs gaan komen. Over historische auto's gesproken. Ja, we hebben ook historische muziek. Ja, wie kent hem niet, hè? Rick Astley, Ken je hem oh, nog? Ja, ja, wel. ja, ja, ja. Never Gonna Give You Up is zijn grootste hit. Maar die gaan we dit keer niet draaien. Nee, ik heb voor die ene na groot zitten uh, gekozen van hem. Hier is Whenever You Need Somebody.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 Max is niet door naar Q2... en is blijft steken gewoon helemaal... Uh, als, uh, als laatste, zeg maar. Maar dat betekent dus wel dat hij... als je doorgaat naar Q2 en je valt dan af... dan sta je in ieder geval niet als aller, allerlaatste. Precies. Max heeft dus helemaal geen tijd gezien. Nee. niet door naar Q2. Dus daar...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 Weer twee is non-stop bij de Zandvoortse Radio. ZFM, we zijn er 24 uur per dag op radio, tv, internet. En uiteraard ook met de ZFM-app. Als eerste hoor je de zin van Billy Ocean en The Loverboy. Gevolgd door deze van Sam Smith. En I'm not the only one. Nou, nog even een kort berichtje. of Een redelijk kort berichtje of een iets langer berichtje van Albert-Jan. Nee, een korter. Een korter. Uh, korte, korte. Nou, kom erop. Maandag 9 september...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 Meld u zich aan bij de bijeenkomst via projectenapenstaartje haarlem.nl.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 En de locatie is de brandweerkazerne Zandvoort aan de Nee-straat nummertje 2. Ja, we zitten in uh, Q3, zitten nog even mee te kijken. Tien uh, rijders uh, daarin actief, althans. Eentje is inmiddels uh, uitgevallen, Kimi Rijkonen. En hij heeft meteen voor een uh, rode vlag uh, situatie gezorgd in zijn Alfa Romeo. En uh, nog 6 minuut 35 op de klok, 6.35 te gaan... En dan weten we wie er morgen vanaf uh, Pole Position mag gaan starten. Daar op het circuit van Monza in Italië. En daar hebben ze weer voor vijf jaar bij getekend. Maar erover veel meer in het volgende uur, waarschijnlijk. Bij de Pitt Reports met Albert Jan. We hadden goedvallen last year in november. En we spent Christmas on our road. We had a liefde om so warm en tender. That came and it was gone What you Life is a party if you want to And love can be a sunny day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 start to remind me. How dear is this life, you, baby? I've never known anyone like you. There's something very special about you. I can't imagine living without you.